met het NOS Journaal. In Enschede is het FC Twente stadion ingestort. Het gaat om het dak van de tribune aan een van de korte kanten van het veld. Er liggen mensen onder het puin. Hoeveel is onbekend. Vermoedelijk zijn het bouwvakkers. Hoe ze eraan toe zijn is niet duidelijk. Er is een Duitse traumahelikopter geland. Stadion de Grootsvesten wordt verbouwd. Tweede ring van de tribune wordt uitgebreid. Waarmee het stadion 30.000 plaatsen moet krijgen. Volgens de eerste berichten hebben twee steunbalken het begeven. 1 op de 20 woningen staat te koop. Volgens makelaarsvereniging NVM staan er voor het eerst meer dan 200.000 woningen te koop... en wil de woningmarkt nog steeds niet aantrekken. Wel is de NVM voor het komend kwartaal optimistisch. Doordat het kabinet de overdragsbelasting tijdelijk verlaagt... verwachten de makelaars een verkoopstijging van 10 Kerken moeten uitgeprocedeerde asielzoekers erop wijzen dat ze terug moeten keren en hen daarbij helpen. Dat zegt minister Leers. Hij vindt dat kerken geen illegale moeten opvangen en valse verwachtingen moeten wekken. Hij deed oproep bij het in ontvangst nemen van 12.000 handtekeningen... waarmee door protestantse kerken geprotesteerd wordt... tegen het strafbaar stellen van illegaliteit. De nieuwe bijnieuw protesten in Wit-Rusland tegen het bewind van president Lukashenko... zijn volgens mensenrechtenorganisaties tegen de 400 mensen opgepakt. Gisteravond werd het nog gesproken van zo'n 150 arrestanten. Er waren protesten in de hoofdstad Minsk en in tien andere steden tegen Lukashenko... die het land met harde hand bestuurt... Net als bij eerdere demonstraties stonden betogers met ritmisch handgeklap hun afkeer van het bewind. De politie in Friesland heeft een dronken bejaarde aangehouden die met een gangetje van 50 km per uur over de snelweg bij Heerenveen reed. De man van 77 heeft twee processen gekregen. één voor gevaarlijk rijgedrag en één voor het rijden onder invloed. Zijn dus rijbewijs is ingenomen. Het weer, steeds meer stapelwolken en vooral in het noorden wat buien. Het is 20 graden AC en 24 in het zuidoosten. Morgen opnieuw een aantal buien en het wordt dan een graad of 21. Dit, was het... Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de A27 Gorkum richting Utrecht is een ongeluk gebeurd. Tussen Lexmond en Nieuwegein staat daardoor 3 kilometer file. De linker rijstrook is dicht. En de N219, Capelle aan de IJssel-Zevenhuizen, is in beide richtingen dicht. Tussen de aansluiting de A20 en Zevenhuizen. Wat heeft te maken met een brand naast de weg? Tot zover de verkeersinformatie.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 We're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 Ford. En Zomerheers. Zomerheers. Miss Traits and leaves you dry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 Ik zie niets aan de